Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS Journaal. Bijna vier jaar na de verwoestende aardbeving in de Italiaanse staat Laakwila... zijn vier werknemers van een bouwbedrijf veroordeeld voor dood door schuld. Volgens de rechtbank zijn ze verantwoordelijk voor de dood van acht studenten. De studenten kwamen om toen hun huis instortte. De rechtbank wijt dat aan een eerdere, slecht uitgevoerde renovatie. Drie van de veroordeelden zijn bouwvakkers. Ze moeten vier jaar de cel in. De andere veroordeelde, die volgens de rechtbank heeft nagelaten om veiligheidscontroles uit te voeren, kreeg 2,5 jaar cel. Vorig jaar werden nog zeven aardbevingsexperts veroordeeld tot zes jaar celstraf, omdat ze volgens de rechtbank voor een natuurramp hadden moeten waarschuwen. Bij de aardbeving in Laakwila kwamen zeker 300 mensen om. Alle treinvervoerders op het Nederlandse spoor moeten hetzelfde tarief gaan rekenen.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 Scholte en Gast hebben elkaar ontmoet bij het gezelschap Comedy Train... en staan sinds vorig jaar samen op de planken. Ze versloegen in Leiden twee andere finalisten, Kiki Schippers en Jan Beuving. Het Leids Cabaret Festival geldt als een van de belangrijkste podia voor aanstormend talent. In de Eredivisie heeft koploper PSV gewonnen van FC Utrecht met 2-1. De wedstrijd tussen FC Twente en Willem II eindigde in een gelijkspel. In Enschede werd het 1-1.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 De wereld. De wereld. De wereld. Van Filemon. Leuk dat je nog wakker bent en dat je luistert naar de wereld van Filemon. We gaan weer twee prachtige reizen maken, mag ik wel zeggen. In het tweede uur van dit programma gaan we onder andere naar Australië heel ver weg. Dan uh, gaan we iets naar boven, naar het noorden, een beetje noordwesten. Uh, Nepal ligt daar, een bijzonder land, met een nieuwe correspondent, René Gerritsen. Die gaat daar een mooie verhalen vertellen. En uh, we gaan naar het tropische Curaçao. is altijd heerlijk om daar even met Egon Sibrandi uh, te praten, die daar werkzaam is bij Dolfijn FM. We gaan het natuurlijk hebben over, hoe kan het ook anders, de paardenvleesaffaire. Is er is al heel veel over geschreven en over gezegd, maar ja... Paardenvlees, misschien is dat in andere landen wel heel normaal om te eten. Of misschien eten ze daar zelfs nog veel gekkere dieren. En we gaan het hebben over de politie, want die schijnen te veel snoepreisjes te maken. Ja, de politie die wordt in Nederland toch een beetje ja, meewarig tegen aangekeken. Maar hoe zit dat in het buitenland? Ook in het eerste uur hebben we een prachtige reis voor de boeg. We gaan naar Bangladesh, daar zitten altijd vrolijke Karel Kuiperi. We gaan naar Spanje, iets dichterbij misschien. Uh, naar Brazilië, ook altijd uh, mooie verhalen daar. En we gaan naar een goede vriend van mij, die zit in Zweden... die is met zijn Zweedse vriendin meegereisd naar uh, ja, dat koude land. Vooral nu, in de winter. Uh, in het eerste uur gaan we het hebben over het uh, homohuwelijk. In Frankrijk is het erdoor... Niet iedereen is daar overigens voor. Er werd vandaag flink geprotesteerd. En we gaan het hebben over Facebook. Daar is elke dag wel nieuws over te vinden. Uh, je kan mailen naar het programma. Doe dat naar dewereld.bnn.nl. De misschien zit je ergens in het buitenland en denk je... ik heb altijd een mooi verhaal te vertellen. Uh, mail je adres, je gegevens, dan uh, nemen we contact met je op. en Misschien kom je dan ook een keer in de uitzending. Of ja, misschien heb je een idee voor een thema. Van, ja, behandel dat thema eens, kijk eens hoe dat uh, in de rest van de wereld werkt. Goed, eerst even een kort rondje langs de gasten. Even kijken of de lijnen perfect zijn voor de mooie verhalen. Annika Hamelink, ik zei het al, in Sevilla zit je in Spanje. Je hebt daar een bedrijfje, je helpt daar studenten... Uh, om wegwijs te worden in Spanje. Goeienacht. Goeienacht. Uh, er werd vandaag weer geprotesteerd in Spanje. Dit keer uh, omdat mensen gedwongen uit hun huis gezet worden. Ja. De crisis, dat is en blijft het grote thema daar, maar... Is er nou eigenlijk al een uh, lichtje aan de horizon uh, waarneembaar? Uh, nou, volgens mij vrij weinig. Ja. ja, we zitten ook in een zwaar corruptieschandaal verwikkeld. In dat ook nog? Twee hele grote zelfs, dus nee, nee. Ik neer, hoorde wel, er zijn stemmen die zeggen in China zijn betere uh, cijfers. Ja, maar dat is een eind weg, hoor, China. China. Ja, oké, okay, maar dat heeft natuurlijk wel invloed op de wereldeconomie. Ja. Ik heb er niet heel veel verstand van, hoor, van economie, economie. Maar... Ik, ik hoorde dan toevallig daar, de, daarentegen wel weer dat heel veel... Uh, dus er is hier best wel een grote Chinese gemeenschap in heel Spanje. Um, die hebben ook allemaal van die kioskjes waar je allemaal van die troepspulletjes voor in de keuken en zo kunt, kunt kopen. Die eigenlijk best wel populair zijn. Heel goedkoop natuurlijk. Ja. En nou kreeg ik mee dat veel jongeren toch terug gaan naar China. Dus ja, dat nou, goed, klopt, als we daar inderdaad betere cijfers hebben, die zijn dus hier nu weer aan het wegtrekken. Maar je blijft wel met je vrolijk, ondanks alles. Ja, tuurlijk, ik de, altijd. Ik hoor het zijn stem. <laughs> Zometeen gaan we het hebben met jou over uh, het homohuwelijk en over Facebook. Ja. Blijf hangen. Tot, Tot zo. zo. Bas Schutman, hallo. Goedenavond, Flemon. Goedemorgen, eigenlijk. Goedemorgen, ja, eigenlijk. Ja. Een goede vriend van mij is met zijn vriendin meegegaan naar Zweden. Ik mis hem in Amsterdam. Uh, maar hij heeft het als het goed is hartstikke naar zijn zin in Stockholm, of niet? Ja, hoor. <laughs> alles, is, uh, alles is goed, heer. Hé, <laughs> hey, ik uh, zag vandaag nog prachtige beelden uit Zweden. Er werd daar geschaatst. Uh, een Grand Prix-wedstrijd over natuurijs. Maar leeft het daar een beetje eigenlijk, uh, schaatsen? Ja, zeker. Dat, uh, vooral natuurlijk uh, in de winter. Uh, dan zijn er natuurtochten. Voor regen rond uh, uh, Stockholm heb je natuurlijk de Archipelago. Die, uh, die bevriest dan. En dan kun je lange tochten maken. Dat wordt zeker wel georganiseerd. Maar op, op nationaal niveau uh, doen ze eigenlijk niet meer zo mee. Als je kijkt naar de, de Grand Prix op de lange baan. Nee. Waar wij natuurlijk ontzettend goed zijn. Uh, maar natuur, uh, natuureis... Dat, echt, die uh, tochten, dat, dat, dat doen echt... ze wel dus? Ja, precies. Net zoals het cross-country skiing is natuurlijk ook erg populair. Ja. Maar heb jij al meegedaan met zo'n tocht? Want ik weet dat jij een behoorlijk sportief mens bent. Ja, dat klopt. Maar moet ik moet toegeven <laughs> dat ik nog niet heb meegedaan tot nu toe. <laughs> dan moet je, dat, ik denk dat je dat prachtig vindt. Dat moet je wel een keer doen. Absoluut, absoluut. En dan, uh, dan ga ik je weer bellen om uh, te vertellen op de radio hoe het was. Laten we dat doen. Zo, meteen gaan we het over andere dingen hebben: over het homohuwelijk en over Facebook. Ik zou zeggen, blijf nog even hangen. Neem een kopje koffie, dan spreek je zo meteen. Tot zo, Bas. Karel Kuiperi in Bangladesh. Goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, met zijn vriendin meegegaan naar Bangladesh. En dan heb je ook nog je ouders op bezoek. Hoe is dat? Ja, hartstikke leuk. Wat heb je ze nou allemaal laten zien? Uh, ja, we zijn een paar dagen geleden mijn moeder en mijn broertjes aangekomen. En uh, we hebben eerst gewoon hier de omgeving bekeken van waar we wonen. En we gisteren uh, zijn we naar de oude stad geweest. Dat is altijd wel mooi om naar de drukte te zien. En daar uh, hebben we cricketwedstrijd bekeken. Oh, leuk. En, en wat vinden ze van jouw, uh, van jouw nieuwe woonplaats? Uh, ja, heel gaaf. Ze ja. uh, uh, kijken hun ogen uit. En, uh, ze zijn wel India een beetje gewend. Dus wat dat betreft zijn er niet heel veel grote verrassingen. Zeg maar. De armoede die je ziet, die, uh, die hadden ze wel verwacht. En ze zitten nu nog steeds bij het cricket, hè? Want zo'n wedstrijd duurt toch drie dagen? Nee, ja, dit was een korte wedstrijd. Oh. Na drie uur afgelopen. Oh ja, dat is die nieuwe stijl. Ja. Ik zou zeggen, uh, blijf even hangen. Dan gaan wij het ook zo meteen hebben over het homohuwelijk en over Facebook. Ik spreek je zo meteen. En uh, Luba Corbet in Brazilië. Die, uh, die hangt niet, die uh, is even weg. Uh, er zijn uh, problemen daar wat betreft uh, de regen. Uh, daardoor zijn de telefoonlijnen wat slechter. Dus uh, we doen er alles aan om een goede lijn met haar te uh, vast te leggen. En dat gaat vast lukken. Dus uh, Luba Corber die komt zo meteen ook nog uh, terug om over het homo huwelijk te praten en over Facebook. Uh, nogmaals, mede naar de wereld at bnn.nl. En we hebben ook altijd schitterende muziek in dit programma. Een van zijn allernieuwste nummers. Screwdriver heet het. Ik heb het over Prince. Every day when I wake up vervalste Rock van Prince Screwdriver. Radio 1, BNN. De wereld van Filemon. Ja, we gaan het hebben over het homohuwelijk. En eerst gaan we even luisteren naar een stukje van het tv-programma Koefnoen. waar een nogal bekrompen huwelijksambtenaar een homohuwelijk voltrekt. Jullie hebben elkaar leren kennen op de zelfverdedigingscursus. Hoe gaat zoiets? Ik stel me zo voor, op een dag loopt de training uit... Op vistfukken. En toen zijn jullie aan de praat geraakt. Wat is dit nou voor onbeschofte speech? Laat maar, weet, laat maar. Nee, dit is toch een belediging? Meneer, deze hele vertoning is een grove belediging van mijn ambt. Doe even normaal zeg. Mevrouw, we weten allemaal, we zijn als volwassenen onder elkaar, ...dat het instituuthuwelijk is bedoeld voor een mannetje en een vrouwtje. Voor een stekker en een stopcontact. Dit is een gewoon burgerlijk huwelijk. We hebben gelijke rechten. Ja. Meneer, uw huwelijk krijgt in dit verband amper uit de bek loopt binnen het jaar op te klippen. Want dan heeft een van de twee een neukertje opgedaan op de sportschool in de darkroom... of op een blote billenfeest met seks en drugs, weet ik wat. En van de regering hoef ik dit niet te doen, hoor. Van de burgemeester moet het. Daarom gaan we nu gauw over tot het zetten van handtekeningen. U kunt ook voortkomen, doe maar. Dan kunt u de rest van de dag een feestje bouwen met uh, uw aangenomen zusje... En die vaak werkt met wie u elk jaar naar Mykonos gaat. Ja, het homohuwelijk. Gelukkig is het uh, bijna overal uh, in Nederland wel de normaalste zaak van de wereld. En nu in Frankrijk ook. Het is door de Franse Tweede Kamer, de Nationale Assemblée. Na 110 uur vergaderen is het uh, homohuwelijk daar mogelijk. Maar het heeft wel veel protesten teweeggebracht. Want de straten stonden, uh, stonden vol de afgelopen dagen. Uh, maar hoe zit dat in de rest van de wereld? Kan je daar als homo trouwen of samenwonen? O of uh, komt het er misschien aan, het homohuwelijk? Of is het echt not dan? Dat ga ik het komende half uur uitzoeken. En ik begin mijn zoektocht in Bangladesh. Daar zit Karel Kuiperi, die met zijn vriendin meegegaan is... naar het verre Bangladesh. Die heeft nu zijn ouders op uh, bezoek. Uh, maar die heeft ook tijd om even met ons te praten. Goeiedag nogmaals, Karel. Goedendag. Ga je het ooit nog van je leven meemaken, denk je? Een homohuwelijk in Bangladesh? Nee, daar nee. kan ik heel kort over zijn. Dat gaat niet gebeuren. Maar hij zegt nooit nooit, of deze keer wel? Nou, ik denk dat we hier best wel zeker nooit op kunnen zeggen. Want je komt daar uh, niet eens stiekem uit de kast? Ja, nee, dat, uh, dat, dat, dat, uh, dat doen mensen niet. Ja, ik had het de vorige keer geloof ik afgeteld, dat het hele concept van dat een man en een man bij elkaar kunt zijn, dat, dat bestaat niet. Mensen begrijpen niet dat dat een optie is. Nee. Dus ook als, jij zou, als je eh, zo naar zo, zo, zeg uit de kast komt en zou zeggen... ja, ik ben homo, dan staan mensen je aan te kijken en denken van hè? <laughs> Zelfs als je Maakt zegt op, ik ben alien. Ja, precies, bijvoorbeeld. Ja, en het uh, dus is dus echt enorm uh, taboe daar. Maar uh, ik ben wel eens in Sri Lanka geweest. En uh, toen wilden wij daar... Uh, dus ook een, daar is homoseksualiteit ook enorm taboe. En we wilden toch eens een keer een feestje meemaken. Dat heb je daar bijna niet. En toen gingen we in, in de grote stad gingen we naar een feest toe. En dat bleek uiteindelijk een groot homofeest te zijn. Maar let op, alleen voor de aller, aller, allerrijkste. Ja. Ja, nee, dat, uh, dat, dat heb je hier denk ik ook wel. Uh, sterk nog, dat, dat weet ik uh, wel. Volgens mij had ik dat al... Ja, dan heb je ergens buiten de stad, wordt dan uh, een hotel afgehuurd. En dan is daar gewoon een weekend lang. Uh, kan iedereen dan blijven slapen, dan koop je kaarten. En dan is het gewoon een week weekend lang een feest waar ze dan bij elkaar komen... en waar ze gewoon lekker zichzelf kunnen zijn... Ja. Maar uh, dan weer terug in, uh, in de stad. Nou, dan wordt alles weer onder stoelen en banken gestoken. Ja, dat is toch erg. Als je geld hebt, dan kan je eigenlijk alles zijn overal. Ja, ja, nee, nou, dat is waar. Uh, ken jij uh, homostelletjes in, uh, in je nabije omgeving daar? Die het heel stiekem doen? Uh, ja, ja, die, uh, die ken ik. Ik ken een, uh, een homostel en die, uh, die wonen hier nu een, uh, een paar jaar. En uh, ja, dat is toch wel, toch wel lastig hier in uh, Bangladesh. Want? Uh, zij uh, hebben bijvoorbeeld toen Toezier, toezier kwamen, kwamen wonen. Toen hebben ze, ja, moesten ze toch wel heel voorzichtig zijn uh, om samen, in, zeg maar, samen te slapen. De eerste paar maanden toen er nog heel veel uh, mensen in hun huis over de vloer kwamen... Die, uh, die dingen kwamen repareren of wat dan ook. Ja, dat was toch heel raar als dan ineens mensen zouden merken. dat daar twee mannen samen het bed beelden. Voor, voor alle duidelijkheid, dit gaat over expats die daar uh, in Bangladesh zijn om te werken. Ja. Ja, ja. ja. Dus dan moet je wel echt wel heel erg opletten. dat je niet per ongeluk uh, de ene. dat de ene op ongeluk zijn hand op de ander. zijn bidden legt of zo. Nee, nee, nee, precies. Dan ben je gewoon echt te wat, wat, als mensen hun vragen van, nou, en uh, ben je ook getrouwd? Dan zeggen ze maar ook gewoon, ja, nee, nee, mijn vrouw is in Nederland. Die, uh, <laughs> of uh, die is in, uh, in het land waar ik vandaan kom. Maar, maar als, uh, als, als twee mannen zo samen... En dan zeg... Als twee ja. mannen zo samen wonen, dan, dan, dan weet je toch gewoon dat ze, dat ze homo zijn? Of geloven ze dat dan ook echt? Dat hun vrouwen in Nederland zitten en dat nee, ze getrouwd ja. zijn? Omdat mensen gewoon niet anders weten... zijn ze ook heel makkelijk voor gek te houden. Ja, ja, ja. Nou, dan, uh, Ik hoor het al, het uh, homohuwelijk in, in Bangladesh... Dat gaat, er, uh, dat gaat er nooit niet komen. Nee, nee, dat uh, denk ik niet. Oké, okay. nou, Karel, blijf hangen. Dank je wel alvast. Dan gaan we het zo meteen ja. hebben over Facebook. Want uh, dat mag vast wel in okay. Bangladesh. Blijf hangen. Annika Hamelink in Spanje. Hello. Nogmaals, goedenacht. nacht. Ja, in Spanje kan je natuurlijk als homo gewoon trouwen, toch? Ja, dat kan gewoon. Ja, en uh, weet je al sinds wanneer dat is? Ja, ik heb, ik heb allemaal gegevens. Uh, naar... oh, oh, wat heerlijk, Leuk, ja, he? dat ben ik, ik van heb... je gewend. Spijtjes, feitjes. feitjes. <laughs> je hebt je administratie altijd goed op orde. Ja, hè? Mm -hmm. <laughs> nou, weet je, dat doe ik altijd, omdat Spanje gewoon toch wel heel dicht bij Nederland ligt. Dus heel veel dingen zijn vaak toch wel best wel hetzelfde. Ja. Ja, dat krijg je dan, hè? Ja. Het is um, sinds 2005. Oh, oké. Okay. Nou, ja. dat is uh, vier jaar later dan Nederland. Oh, nou, dat wist ik dan weer niet. Ik had de Spaanse feitjes alleen opgezocht. <laughs> nee, het was ook geen berisping. Oké, okay, dan is het goed, dan is het goed. Nou, en en tot, nu toe, nou ja, tot nu toe, dat klopt niet helemaal, want ik heb niet helemaal de exacte cijfers kunnen vinden. Maar tot ongeveer een jaartje geleden waren er 23.523 bruiloften onder gays. Oké, okay, ja. ik heb geen idee of dat dan veel weinig is. Ik ook niet. Nee, maar heb je het gevoel, zo, als je om je heen kijkt... dat er veel getrouwd wordt onder homo's? Um, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik, ik let er niet eens heel veel op. Ik vind het zo de doodnormaalste zaak van de wereld. Ja. Ik, ik, ik, wat, ik wel, uh, wat wel heel grappig is, is dat uh, in de loop van de jaren... dat ik hier nou ja, al half woonde en nu ook woon natuurlijk... Uh, hebben verschillende mensen wel eens opmerkingen tegen me gemaakt... van, goh wat zie je toch hier veel homo's stellen hand in hand lopen... Oké, okay, dat ze dat het wel heel openlijk allemaal doen? Ja, blijkbaar. En die homo die trouwen dan ook voor de katholieke kerk? Dat kan niet. Dat kan niet? Nee, dat kan niet. Of, nou ja, bij mijn beste weten kan dat niet. Of het is op zijn minst heel erg lastig. Maar volgens mij kan het helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Wordt gewoon niet erkend. Nee, ja, moet je dat ook willen als homo? Dat is de volgende vraag natuurlijk. Ja, ja. ja, ken jij een getrouwd uh, homo-stel persoonlijk? Nee, ik ken geen getrouwd homo-stel. We hebben wel uh, vrienden die zijn uh, homo's. En die zijn al uh, ja, langer dan wij tweeën bij elkaar. Dus ik geloof dat zij zo'n jaartje of zes, zeven al samen zijn. Dat is heel lang voor homo's. Is dat Met zo al lang? die wisselende relaties. Nee, geintje. Nou, dat weet ik niet. Nou, zij, zijn wel, uh, zij zijn wel een leuk koppel. Een lekker stabiel uh, stel. Ze wonen trouwens nog niet samen. Dus ze hebben nog echt zo'n grappige relatie. Oh ja. dat ze elkaar helemaal uh, af kunnen maken. Maar wel heel erg veel van elkaar houden. Dus dat is erg leuk. En weet je waarom ze niet getrouwd zijn? Uh, omdat ze zich nog te jong vinden op dit moment. Ik heb eigenlijk ook geen idee of zij willen trouwen überhaupt. Nee, dus is, is niet omdat ze het nog uh, een beetje te spannend vinden... omdat het nog zo nee, nieuw is. Nee, helemaal niet. Nee, een van de twee is ook echt uh, zo'n uh, uh, ja, vrouwtje-homo, zeg maar. Ja, oh, ja. Ik, ik, wil het, ik bedoel het absoluut niet beledigend, want <lacht> hij, hij doet het er ook gewoon om. Hij vindt dat leuk. En de andere is echt het mannetje. En, en ja, een heel gezellig stel. <lacht> <laughs> zo'n vrouwtje, ja, ik moet gelijk denken, ja vrienden van ons, die hebben een kindje gekregen, die is echt nog zeven maanden of zo, uh -huh. maar die is nu al zo heel erg vrouwelijk. Ik, mijn zoon is echt zo'n rouwdouwer. maar echt? dat is echt zo, die loopt alleen maar te glimlachen eh, nou, en dus ik loop altijd te plagen van ja, misschien is hij wel homo. Oh, en dat vindt, nou, hij helemaal ik... niet erg, vindt hij helemaal niet erg, maar hij zegt, één ding mag er niet gebeuren, hij mag best homo zijn, yeah. maar hij mag geen feestje gaan geven voor zijn handtasje. Want er was ik op televisie bij, bij ons in de PC. Heb je zo'n homo. En die had een feest georganiseerd voor zijn handtasje. Oh, mijn god. wat voor handtas was het. Ja, wel zo'n hele dure, hysterische. Min, mooie met een diamant en zo. Maar, nou maar dat... ja, ik wil, je, ik wil je niet aan het schrikken maken. Maar weet je wat ik. Vanavond heb ik een documentaire op TV zitten kijken. Echt, was er pas om twaalf uur klaar of zo. Echt net. Over uh, transseksuelen. Ja. Ja, en uh, voor, er kwamen eigenlijk alleen maar. Uh, jongens aan het woord, die dus uh, innerlijk meisje zich voelden. Ja, ja. Dus, ja, ja, ik wil je niet, niet aan het schrikken maken natuurlijk. Maar, uh, maar dat was trouwens wel echt wel heel tof om te zien. Tenminste, heel vervelend natuurlijk, want je gaat een heel moeilijk leven tegemoet. Maar, uh, en er werd trouwens ook echt uh, extreem open over gesproken. Vond ik heel tof om te zien. Ja, we dwaalden een beetje af van het onderwerp, maar ja, uh, nog even één <lacht> vraag. Waarom zou ik daarvan moeten schrikken? Nou, vanwege... Ik voel me nooit meisje van binnen, hoor. Het, nee, het kindje van je vrienden. Oh, ja, ja. Oh ja, maar die zou zijn van mijn vrienden als het mijn eigen kind maar niet is. Nee, ja. oh, <laughs> nou, zijn, mijn kind mag zijn zoals die is. Ik wou het zeggen. Hé, hey, uh, blijf hangen, Arnika. Zometeen gaan we het hebben over uh, Facebook ja. en over de Spaanse variant van Facebook. Ja. Dus uh, ik spreek je zo meteen graag <laughs> weer. Dan gaan we eerst even naar wat feitje, feitjes over het homohuwelijk uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Sinds april 2001 kunnen twee vrouwen of twee mannen in Nederland met elkaar trouwen. In Amerika valt het homohuwelijk onder de deelstaten... en niet onder de federale regering en wet. Huwelijken werden op lokaal initiatief al sinds 1975 gesloten in Amerika... maar vaak later weer ongeldig verklaard... omdat ze niet grondwettelijk in de staat waren. Alle EU-lidstaten beslissen zelf of ze het homohuwelijk invoeren... Al is Europa wel bezig om regels te maken... zodat je wel als getrouwd homopaar in elk EU-land erkend wordt. De landen waar het homohuwelijk toegestaan is... zijn Nederland, België, Spanje, Amerika, Argentinië, IJsland, Portugal... Zweden, Noorwegen, Zuid-Afrika, Canada en in sommige staten van de VS. De wereld van Filemon... Ja, dat zijn eigenlijk best nog wel weinig landen. Bijvoorbeeld Luxemburg zie ik er niet bij staan. Uh, Portugal wel. Maar er zijn toch wel aardig wat landen waar het, uh, waar het nog echt niet is toegestaan. We gaan kijken hoe het in uh, Brazilië zit. Daar zit uh, Luba Corbett, die heeft daar een hostel. Goeiedag. Hoi, Simon, is het mogelijk om uh, in Brazilië als homo te trouwen? Nee, je mag als homo niet trouwen. Maar je mag wel samenwonen officieel. Oh, dat is ook echt officieel. Ja, dat is helemaal uh, goedgekeurd uh, sinds, uh, ja, nog heel kort eigenlijk, twee uh, jaar volgens mij. En ja. dan heb je gewoon allemaal uh, financiële, dus daar is, dan heb je gewoon gelijke rechten als zeg maar, heteroseksueel. Dan kan je samen een pensioen afsluiten of een verzekering, dat soort dingetjes. Dus een samenlevingscontract kan je gewoon uh, als homostel bij de notaris tekenen? Ja, klopt. Dat vind ik also. toch best wel progressief als, uh, als katholiek land? Ja, dat, uh, ja, zeker. En, uh, het is, dat is wel een uh, hele battle, zeg maar. Maar het is uh, wel gelukt. Ja, ken jij... Een, het, uh, sorry, ga verder. Ja, ik denk wel dat het huwelijk nog wel een stapje lastiger is. Uh, omdat uh, zeg maar de politiek... Uh, ja, het is wel gewoon een circulaire staat officieel hier. Maar uh, de religieuzen hebben uh, een grote zak met geld. En die uh, hebben behoorlijk wat invloed in de politiek. Dus ik denk dat het huwelijk nog wel... Uh, een tijdje gaat duren. Hey, ik heb het idee dat jij af en toe... Per ongeluk met jouw uh, wang tegen de telefoonknopjes drukt. <laughs> oh, nou, ik heb het zelf eigenlijk... dat er een soort klopgeest eigenlijk uh, zit. Ja, want we moeten wel even duidelijk maken... waardoor dit allemaal komt. Het heeft bij jou enorm geregend. Daarom hadden we je net ook niet in de opener. Uh, want de, de telefoonlijnen zijn door die regen aangetast. Ja, nou, ik heb er met mijn mobiele telefoon zelf nog geen last van. Maar helaas is ons hostel bijvoorbeeld al twee dagen. Het telefoon is niet bereikbaar en we krijgen ook geen mailtjes meer binnen. Dus dat is erg vervelend op zijn vracht gezegd. Ja, het was erg nat. <laughs> hm. Nou, dat valt, valt wel mee. Het is vooral uh, de bliksem uh, wat uh, een beetje lastig uh, was. Ja oh, ja, oh ja, ja, tuurlijk. Hey, ken jij een uh, homostel daar? Uh, ik, ik ken heel veel homo's. Ik ken een paar homostellen, stellen, maar die zijn ook alweer uit elkaar gegaan. Oké. Okay. Er zijn wel twee uh, ze onlangs op Facebook uh, verloofd, dacht ik. Maar zou, zouden, die, uh, zouden ze graag willen trouwen? Is dat een wens van hun? Want ik bedoel, je samenlevingscontract is in principe natuurlijk ook prima. Ik, ik heb het ze niet gevraagd. Wat denk maar je? Ik denk, wel dat, ik, denk, ik denk wel dat veel mensen dat natuurlijk wel een mooie, een mooie gedachte zouden vinden. Omdat dat natuurlijk ook een... Uh, ...stap voorwaarts is in de gelijkheid. Als hetero's mogen trouwen, dan mogen homo's ook trouwen. Ja. Als iedereen zo denkt, ja. Wordt er wel over gesproken om het mogelijk te maken dat homo's kunnen trouwen? Uh, of er over wordt gesproken? Ja, dat, ja. en um, er is wel geteld één uh, politicus in, uh, in, het, uh, uh, in de Tweede Kamer, zeg maar, hier... ...die zich daar wel uh, voor inzet. En, uh, Want die is homo. <laughs> Die is homo, is dus ook de enige homo, uh, openlijk, publiekelijk uh, uh, homo in, in het kabinet. En die staat daar wel, of niet in het kabinet, sorry, in de Tweede Kamer. En die is daar wel mee bezig. Want is hij die, die winnaar van, van Big Brother? Ja. Ja. ja. ja, hij heeft Big Brother uh, vijf of zes of acht gewonnen. Zoiets Ze zijn nu bij dertien. Dus, ja. Uh, ja, een paar, paar jaar geleden heeft hij inderdaad Big Brother gewonnen. Wel of grappig je dat, je Big, de, dat je Big Brother wint en dan uiteindelijk in het parlement terechtkomt. Dat kan je in Nederland niet voorstellen, ja. volgens mij. Nou, ja, nee, in nee, Nederland misschien niet zo snel. Maar het zijn wel in andere landen heb je ook uh, bepaalde sterren of uh, ja. veel, artiesten of zo, die het ook uh, halen om in de politiek uh, te komen. Hij is dus in zijn eentje uh, aan het strijden voor het homohuwelijk. Maar ja, dat gaat dan niet komen als hij in zijn eentje staat. Nou ja, het is in ieder geval eentje. En dan, als dan, er nog eentje zo bij komt en dan nog eentje, dan langzaam, schoorvoetend. Dat zal misschien wel ooit in de toekomst kunnen gebeuren. Nou, laten we het hopen, toch? Ik hoop hem wel. Ik vind dat het wel moet kunnen. Nou, blijf hangen. Dan gaan we het zo meteen hebben over Facebook, Luba. Tot zover in ieder geval onwijs bedankt. Jo. Uh, Bas Schutman in Zweden. Nogmaals goeienacht. Goeiedag, Filimon. Ja, in Zweden is natuurlijk een ontzettend progressief land. Daar kan je als homo uh, makkelijk trouwen, toch? Dat, is, dat klopt, maar het is nog eigenlijk uh, sinds kort... Uh, zoals het huwelijk, zoals we dat ik ook kennen in, in Nederland, sinds 2009. Oké. Okay. Uh, maar sinds 1995 uh, kon je al een geregistreerd uh, partnership hebben. En dus eigenlijk was je dan, uh, had je dan alle uh, rechten uh, die ook binnen het huwelijk zijn. Maar in 2009 hebben ze dat, daar officieel een huwelijk van gemaakt. Ja, en, en, en wordt dat breed omarmd? Nou, ik, ik sprak laatst eh, met iemand die was getrouwd euh, een aantal jaar geleden. Of, dat was eigenlijk dan een geregistreerd partnership. En die zei, ja, het leeft eigenlijk... Uh, in zijn vriendengroep leefde het niet zo. Uh, hmm. geregistreerd partnership uh, was, uh, was net zo belangrijk. En uh, het is het dan ook niet zo dat er ontzettende toestroom is... om nu in één keer dat iedereen gaat trouwen. Nee, maar uh, want, uh, kunnen ze ook trouwen voor de kerk? Ja, nou, dat is wel interessant, want deze persoon was dan uh, erg actief in de Protestantse kerk. Want oh. uh, ja, de Rooms-Katholieke kerk die, uh, die is bijna niet, die bestaat er eigenlijk niet in, uh, in Zweden. Nee, nee, nee, nee. Ze zijn nooit uh, verder gekomen dan boven de rivieren eigenlijk, uh, van Nederland. Ja. Um, hij is actief in de Protestantse kerk en hij, hij wilde eigenlijk trouwen voor de kerk met een grote ceremonie. Um, dat was eigenlijk niet toegestaan. Je kunt wel een kleine ceremonie hebben met zo'n tien personen. En uh, hij schreef een brief naar de, zeg maar, het leiderschap binnen de, de Zweedse kerk. En uh, hij vroeg daarom, kan ik een half lidmaatschap krijgen? Want ik mag ook niet uh, trouwen van jullie. Uh, <laughs> en uiteindelijk is dat een lange briefwisseling geworden. Maar in, ondanks het aantal jaar geleden uh, mocht hij dus een, een normale bruiloft uh, hebben... Met, uh, met meer dan honderd personen als de gast. <laughs> wat, wat raar dat je dan wel heel klein mag trouwen met tien uh, mensen... maar dat is groter dan hij mag... Dat ja, is onmerkelijk, ja. toch? Een, een, een zegening noemen ze dat. En, uh, maar goed, hij was het natuurlijk daar niet mee eens. En dat ligt natuurlijk ook per gemeente heel, uh, heel verschillend. Uh, ja. um, het, het gaat erom natuurlijk of ze in het algemeen uh, dezelfde mening hebben. Kijk, de paus heeft een uitgesproken mening. En iedereen moet daar maar in mee. Maar de, de protestantse kerk is natuurlijk veel meer verdeeld. En uh, per gemeente worden daar beslissingen gemaakt. Ja, ja. Maar over het algemeen hebben uh, homo's wel gelijke rechten als niet-homo's, toch, in Zweden? Ja, ja absoluut. Dus qua, qua, qua belasting en qua uh, opvoeden van kinderen en adopteren... dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. En dat was al sinds 1995. Wat ik niet helemaal begrijp, maar ja, ik kan natuurlijk ook niet ontzettend goed inleven... maar dat je dan als homo nog wel wil trouwen voor zo'n kerk. Ik bedoel, als zo'n kerk zo afwijzend tegen homo's, uh, tegen homo's staat... Ja, wat heb je daar? Dan voel je je daar toch ook helemaal niet welkom om daar te gaan trouwen? Ja, ja daar kan ik me zeker wel iets bij voorstellen, maar dat gaat als, misschien toch wel een stukje dieper uh, voor die persoon zelf. En ja. Het leeft natuurlijk. Kijk, wij kennen de, de statements van de rooms-katholieke kerk en die zijn heel uitgesproken en, en negatief. Nogal, ja. En, uh, maar binnen de protest protestantse kerk is dat een stuk uh, meer gematigd. En dan gaat het natuurlijk om hoe je eigen omgeving daarop reageert. En als daar binnen die club, zeg maar, niet een, een direct probleem is... en uh, je gewoon met die mensen kan samenwerken en een, een goede tijd hebben... ja, dan, dan, dan lijkt me dat niet echt een probleem. Nee. Maar als het dan officieel wordt en, de, zo, en er moet dan een, een bruiloft plaats gaan vinden... Ja, dan, dan vindt er wel wat wrijving plaats. Maar uiteindelijk lost zich dat dan ook wel weer op. ja. Ja, ja, ja, ja. En zo iemand gelooft waarschijnlijk ook zo diep... Dat, ja, dat het misschien nog wel belangrijker is dan het trouwen aan zich. Ja, ik denk dat dat op een gegeven moment uh, gewoon een meer een belangrijke factor is. Ja. Nou, Bas, super duidelijk allemaal. Uh, blijf nog even hangen, dan gaan we het zo meteen nog even hebben over Facebook. Heb je vast ook in Zweden. Absoluut. <laughs> maar ik hoorde al dat het een beetje tanende is, de populariteit van, uh, van het sociale netwerk. Dus daar wil ik zo meteen alles over weten. Blijf hangen. Dan gaan we even een plaatje draaien. Jesse Ware met Running. Thank you. Jesse Ware, prachtig nummer, Running. Radio 1, PNN. De wereld van Filemon. We gaan het hebben over Facebook. Uh, maar eerst gaan we even luisteren naar een liedje van cabotier Pieter Derks. Ik had er afwas willen doen. Ik had maten willen zaaien. Had een boek willen gaan lezen. En een wasje willen draaien Ik wou de badkamer bijten En een fotolijst verhangen Had de oven willen poetsen En mijn kooplampen vervangen De gemeente willen bellen Om een paspoort aan te vragen Moest de kattenwak nog leeg En het brandhout kleine zagen En ik bouw nog schone lakens op het bed En ik moest nog nieuwe veters op mijn night Maar ik heb vanmorgen iets op Facebook ja, misschien heel herkenbaar voor mensen die heel actief zijn op Facebook. Uh, daar gaan we het over hebben. Facebook, uh, enorm populair natuurlijk in Nederland. We liken ons helemaal kapot. Uh, maar hoe zit dat in uh, andere landen? Facebook is eigenlijk elke dag wel in het nieuws. Uh, vandaag nog. Rebecca van der Wurf, dat is een lingerieontwerpster... Uh, die, haar site werd uh, constant geblokkeerd door Facebook, door het moederbedrijf... omdat uh, de foto's op die pagina te pikant waren... Nou ja, zo is er elke dag wel een nieuwtje over Facebook. Maar hoe zit dat in de rest van de wereld? Is Facebook daar ook zo enorm uh, populair? Wordt het misschien op een andere manier gebruikt? En heb je daar ook uh, nationale varianten uh, van? Bijvoorbeeld zoals wij Hives hebben. Uh, dat ga ik het komende half uur uitzoeken. Uh, je kan naar het programma mailen. Doe dat op dewereld.bnn. Als je ideeën hebt voor het programma of misschien ken je of ben je zelf iemand die in het buitenland zit en uh, af en toe een mooi verhaal op Radio 1 wil vertellen. Karel Kuipri in Bangladesh is daar uh, met zijn vriendin. Uh, zijn vriendin werkt. Hij heeft uh, niks te doen. Nou, niks te doen. Uh, hij kan natuurlijk bellen met dit prachtige programma en dat doet hij dan ook bijna elke week. Nogmaals goedenacht, Karel. Goedenacht. Hoe uh, populair is Facebook in Bangladesh? Ja, uh, ik denk dat het heel erg groeit. Nog niet heel veel mensen hebben uh, toegang tot internet. Uh, er zijn 160 miljoen mensen. Mm -hmm. Maar er zijn 3,5 miljoen Facebook-gebruikers. Dat is echt absurd weinig, ja. Ja, in Nederland is het geloof ik 7,5 miljoen gebruikers op de totale bevolking. Maar goed, in Nederland... is bent wel goed op de hoogte, kabel. ...toegang tot internet. Je bent goed op de hoogte. Sorry? Je bent goed op de hoogte. Ja, ik heb even gecheckt. Ja, en wat doen ze met Facebook? Uh, ja, uh, heel veel verschillende uh, dingen. Mensen, ja, gewoon wat je verwacht. Mensen posten, uh, posten dingen over foto's van hun kat of wat dan ook. Maar uh, ook voor politieke doeleinden wordt het wel uh, gebruikt. Ja, want je, je, je had die, uh, die extremist die uh, ja. in de oorlog misdaden had gepleegd... en die, uh, die ja. misschien ter dood veroordeeld zou worden, maar toch niet. Daar werd uh, flink uh, tegen gedemonstreerd of, en ook voor. Maar dat speelt ja. zich ook uh, gedeeltelijk af op Facebook... Uh, ja, dat hele, die hele protestbeweging, die is eigenlijk uh, begon. Dat is echt een soort beweging van deugd van Bangladesh. En dat is begonnen met een aantal online activisten en bloggers die uh, na die uitspraak van levenslang eigenlijk een groot verkeersplein in de stad hebben bezet. En dan vanaf daar, uh, met hun laptops en uh, telefoons, uh, blogs hebben geplaatst... en alles op social media hebben gegooid. En heel erg op Facebook alle mensen hebben opgeroepen om ook te komen. Nou, daar is enorm gehoor aan gegeven. Dus toen werd Facebook... Uh, nu zie je al, al, mijn, uh, al mijn Begaalse vrienden... die plaatsen allemaal teksten over dat, uh, over dat protest. En dat wordt echt enorm uh, zo massaal uh, gebruikt daarvoor. Ja, ze hopen eigenlijk een beetje op een Bengaalse lente. Ja, ja precies. Dat, ja. Uh, dat, doen ze, dat, dat, dat hopen ze inderdaad. Maar ja, je, je, je weet niet echt hoe het, hoe het zich gaat ontwikkelen. Nee, ja, in, in uh, Bangladesh mag natuurlijk ook heel veel niet. Uh, bijvoorbeeld alcohol. Ja. Uh, bij ons is het mm -hmm. wel normaal dat je, als je een wilde nacht hebt gehad... dat je dan uh, soms wat, uh, wat wilde foto's op Facebook zet. Maar kan het daar ook? Uh, ja, ik heb dat eigenlijk nog niet gezien, zeg maar, van, uh, van Bengaalse vrienden. Ik weet, ik, ik weet wel dat er, dat er wat rijkere Bengalen Bengale zijn die dan, uh, die dan wel drinken of drugs gebruiken of wat dan ook. Maar die zie ik nooit uh, foto's plaatsen dat ze met hun broek naar beneden uh, giet van de drank ergens over een brug staan te pissen. Of dus zo. met drankfoto's zijn ze wel uh, wat voorzichtiger? Ja, dat, uh, dat heb ik nog niet echt gezien. Nee. nee. nee. Gebru gebruik je zelf maar, veel Facebook? Uh, ja, ja uh, ik gebruik het wel. Natuurlijk om elke week even te plaatsen dat ik weer bij Filemon op de radio ben geweest. Maar uh, uh, wat ook uh, heel uh, grappig is, je hebt in zo'n Facebook groep speciaal voor expats die in Bangladesh wonen. En dat is een soort hele goede crowdsourcing-tool. Dus als jij op zoek bent naar... Uh, joh, is er hier nog ergens uh, goede risotto-huis te vinden... of waar moet ik naartoe om mijn uh, schoenen te laten repareren... dan stel je die vraag op die groep. Dan heb je binnen tien minuten antwoord van vijf <lacht> mensen die zeggen... nee, dan moet je naar dat plein of dan moet je naar die markt. Dat is wel heel grappig. Dat maar, die, uh, goed. maar jij was op zoek naar risotto-rijst in Bangladesh... Ja man, risotto is toch het lekkerste wat er is? Klopt, helemaal mee eens. Maar, uh, maar hadden ze dat in Bangladesh, risotto rijst? Ja, nou dat is wel grappig, want dan komt er een container binnen. Mm -hmm. En uh, daar zitten levensmiddelen in. En er zitten misschien honderd uh, pakken arborio rijst in. En dat ligt dan, ligt dan een week in de winkel. En dan weet iedereen dat. En het wordt meteen uitverkocht. En dan moet je weer vier, vijf maanden wachten voordat het er weer is. Maar had je beet? Ik was bezig. Ik heb oh. meteen drie pakken gekocht. Oh, heerlijk, heerlijk. Ja, ja, Een week zonder risotto is een week niet geleefd. Nee, ja, je moet er altijd goed voor jezelf zorgen, hè? Ja, ik ben het helemaal die, met je eens. Al die, zeg maar, al die uh, bergaalse rijst en die curry... dan komt op een gegeven moment wel je neus uit. Dus je moet een beetje variëren. <laughs> Dankjewel, Karel. Ik uh, vond het weer goede verhalen. <laughs> en uh, ik ben blij dat je daar uh, lekker aan de risotto zit in Bangladesh. een <laughs> ja, goede nacht ja, heel nog. Heel goed. <laughs> en doe Hoi. het goed aan je familie. Hoi. Anika Hamelink in Spanje. Hallo, Arnika. Hoi, hoi, hoor je mij? Ja. Oh ja, ik had iets raars op de Rijn. Ik weet het niet. Oh, nou, uh, ik hoor je echt uh, luid en duidelijk. Voor mij gaat hij weer goed nu. Alsof je bijna naast me zit. Nou, gezellig. Hé, hey, uh, voordat we het over uh, Facebook gaan hebben, eerst even ditten. We gaan het hebben over dranken, uh, Arnika. Ja. Uh, uh, en ik heb hier een drankje meegenomen. Ik neem altijd een drankje mee uit een land waarmee ik bel. Uh, dit keer een Spaans drank, drankje en het heet uh, Zocco. Ja. En uh, jij bent er wel eens heel erg dronken van geworden. Het is een li liqueur. Ho, ho, ho, ho, ho, wacht oh. even. Ik ja, die zei, geruchten gaan op Facebook. Je kan daar heel dronken van worden. Oh, nee, op Facebook las ik dat jij daar wel ja. eens heel dronken van geworden bent. <laughs> Oh, de, hmm, ja, dat weet ik dan niet meer. Ja, daar heb je het al hè? <laughs> het, het heet, jij moet het even uitspreken, hoor. Ik zie hier Paragan Navarro Zocco staan. Ja, het is dus Pacharan. Oh, Pacharan Navarro Zocco. Ja, dat klopt. Maar je kan gewoon Pacharan zeggen, eigenlijk. Ja, nou, het is een, het is een beetje een ouderwetse uh, liqueurfles... Ja. echt die bij je oma op het reservoir staat. Ja, het is ook een heel ouderwetse drankje, eigenlijk. Maar, maar razend populair nog steeds, toch? Um, nou, razend populair... Uh, ja, je hoort het eigenlijk wel steeds meer. Dat het weer. Maar dan drink je er eentje. Oké. De hoogste twee, want je wordt er heel erg dronken van. Maar bovendien is de kater verschrikkelijk. Oh. Ik heb hem niet zelf gehad. Ik heb hem wel in mijn. Ja, ja, ja, ja. Geloof ik niet. Nee, echt. Ik ben echt panisch van dit drankje. Ze hebben zulke slechte dingen over de kater verteld. Dus doe alsjeblieft verschrikkelijk. Oké. Doe ik. Ik moet nog rijden. Dus ik neem alleen een slokje en dan ik dan uit. Het is wel echt heel erg lekker. Dit is hem. Dit is de fles. Zo klinkt hij. Ja. Ik schenk het even in. Gelijk een soort van hoestdrank lucht. Ja, bereikt klopt. mijn neus. <laughs> ja. Even een slokje hoor. Een beetje anijsachtig. Oeh. Het smaakt een beetje naar drop. Ja, een beetje drop anijs. Droppig alsof. anijs ja. ja. het is gemaakt van sleedoorn, zie ik. Ja, klopt. Dat is zo'n blauw besje. Ja. Ik moet zeggen één een zo'n slokje is nog wel te doen. Het is lekker hè, maar je proeft het meteen hè dat je hier heel dronken van ja, kan worden. Ja, ja, ja, ja, zo ja. ongemerkt. Ja, precies. Het, je drinkt het zo weg, maar en je weet dat er alcohol, of, of best wel veel alcohol in zit. Ik geloof dat er 25 of zo ja, in zit. Ja, precies 25 Ja, ja precies. En, maar ja, het is echt een heel gevaarlijk drankje. Ja, want het, je drinkt het te makkelijk. Het is echt zo'n drankje dat als je in de kroeg staat en dat iemand dan constant zo'n rondje met dit haalt... Ja. En dat je gewoon zit te kletsen. Dat je dan een keer denkt: Oh ja, ik ben erg. Ja, dus maar je zei het er net ook al: het ziet er heel ouderwets uit. Het is, een, een, het is ook een ouderwets drankje. En het komt uit het noorden van Spanje. Dus ja, daar is het toch ook, al, ook alweer wat kouder en zo. Omdat, ja, dat is net als de oude opaatjes in Nederland. die dan een jenevertje gaan drinken. Weet je wel? Nou ja. zoiets is het gewoon uit Baskenland. Komt het volgens mij toch? Ja, klopt. Ja, terwijl ze daar normaal hele culinaire dingen hebben. Maar daar hoort dit dan niet heel erg bij. Nou ja, het heeft dus wel overleefd, dit drankje. Ja, ja dat, is, dat is inderdaad knap. Ja. En het schijnt goed voor je maag te zijn. Oh. Dus uh, heb je het een keer heel veel gedronken? Als je echt heel eerlijk bent? <laughs> nee, ik heb... Nee, dat moet heb ik eens, echt even weten. Ik, nee, echt. Ik heb hem okay. niet. Anders zou ik het meteen toegeven. Maar uh, nee, ik ben er echt panisch van. Okay. En, maar goed, het is wel weer goed om te weten dat het goed voor de maag is. Ja. Dus dan ja. een keertje, als je dan een keer de kater hebt, dan even een patcharannetje erbij. Precies. <laughs> je kan ook gewoon cola nemen. Kan ook. is ook goed. Ja. Hey, uh, over Facebook. Ja. Uh, razend populair in Spanje, denk ik? Uh, ja. Ja. ja. Gebruik je gebruikt het zelf ook veel? Heel veel. Ja, want ik gebruik het heel veel om uh, van ik ga naar Sevilla met mijn studenten in contact te blijven. Hè. Ja. Zowel degenen die hier in Sevilla zitten als de mensen die nog moeten komen of alweer terug naar Nederland gaan. Dus ik heb wel heel veel vriendjes. Wat zijn er Spaanse alternatieven voor uh, Facebook? Ja, ja, er bestaat uh, ja, een soort van uh, hives hier zo. Dat heet Twenty. Uh, en ja, het is echt praktisch een één-op-één vergelijking met de uh, hives. Uh, toen ik hier in 2007 naartoe kwam voor het eerst om te studeren... Mm -hmm. als Erasmus-student, toen uh, had ik wel al van Twenty gehoord. Ik had het zelf nog nooit aangemaakt. En ik had toen wel een Facebook-profiel, uh, maar ja, daar deed ik toen eigenlijk nog nauwelijks wat mee. Mm -hmm. En uh, ja, dat Twenty moest je toen ook vooruitgenodigd worden. Dus ik had zoiets van, ah, weet je, laat maar zitten... En nu uiteindelijk ben ik wel blij, want het, ja, het wordt nu echt door, door jongeren gebruikt, door pubers, zeg maar. Ja, en het is net zo klein geworden als huis, huis in Nederland eigenlijk. Nou, het is nog steeds wel redelijk prima... Het overleeft, zeg maar nog, maar dat komt meer omdat ze zich ook op dingen gaan richten. Ze hebben nu bijvoorbeeld ook mobiele telefonie gaan. Ze bieden ze nu sinds een paar maanden aan. Oh ja, ja. Ja, Twenty mobile. Dus ze proberen, ze merken dat, het, dat ze het niet gaan winnen van Facebook. en Ze proberen andere dingen Precies. in te zetten om ja, alsnog ja. te overleven. Blijf het maar... Hetzelfde concept natuurlijk wel gebruiken, maar met andere uh, ja, uitstapjes, zeg maar. Maar uiteindelijk zal het Facebook zijn dat de klok slaat in Spanje. Ja, ja, ik heb nou. ook zo'n uh, zo groep als wat Karen net vertelde. Uh, Hollandes is in Spanje. Alleen, daar gaan we niet voor de risotto reis Er wordt alleen maar spam geplaatst, helaas. Okay. <laughs> een beetje jammer. Nou, Annika, het uh, is dus een duidelijk verhaal. En uh, fijn dat we even het drankje met je door mochten nemen. Ja, en, uh, ik, uh, fijn dat je zo vrolijk bent, ondanks uh, de crisis in Spanje. En uh, ik hoop je wat. snel weer te spreken. Komt goed. Neem nog een borrel op mij. Yes, doei. Dan gaan wij even luisteren naar wat uh, feitjes uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Wereldwijd zijn er meer dan 800 miljoen Facebook-gebruikers. En hiermee is Facebook even groot als het hele internet in 2004. In Nederland zijn er meer dan 5 miljoen mensen die Facebooken. Daarmee is Nederland de nummer 26 op de wereldranglijst. Het gemiddelde aantal vrienden op Facebook ligt in Nederland behoorlijk achter op de rest van Europa. Het Europees gemiddelde is namelijk 133 vrienden. De Amerikanen hebben met gemiddeld 200 vrienden de meeste vrienden op Facebook. De oudste Facebooker is de Amerikaanse Edith Kirchmeier. Zij is afgelopen week 105 jaar geworden en ze zit nu een maand op Facebook. De wereld van Filemon. Ja, en we gaan naar hostelhoudster Luba Corbet in Brazilië. Nogmaals, nacht. Hoi, goeie avond. Uh, we, uh, we hoorden net dat Amerikanen gemiddeld 200 vrienden hebben op Facebook. Uh, hoe zit dat in, in Brazilië? Nou, ik denk wel dat ze gemiddeld uh, meer vrienden hebben. Ze vinden het echt heel leuk om heel snel met iedereen vriendjes te worden. Ja, want Facebook wordt dan wel op een andere manier gebruikt dan Nederland, denk ik. Als, als dat heel belangrijk is. Uh, ja, het is wel ook aan het veranderen, maar in het begin was het echt gewoon uh, to see and be seen. Mensen gebruiken echt allerlei profile pictures die je soms ook nog af en toe, uh, die ik af en toe nog in CV's uh, terug uh, zie. En dat hij gewoon foto's van mensen in een strak op het strand of in een bikini. En uh, zeg maar alle foto's zijn gewoon publiek van hoe mensen echt enorm sexy zeg maar, zichzelf uh, ja, op het uh, strand uh, uh, neervlijen. Zeg maar. Dus uh, dat is wel uh, wat, wat je heel vaak zag, maar dat is wel vooral waarom mensen ook een beetje bewust worden dat zeg maar, als je dingen op public zet, dat echt iedereen alles kan zien. En sommige profile pictures beginnen nu ook wel een beetje ja, wat normaler te worden. Ja, want je baas je of zeggen. zo, die zit natuurlijk ook op Facebook. Ja, inderdaad. Als je ergens gaat solliciteren, ja. Ja, nee, maar ja, dat is echt wel uh, inderdaad uh, wel aan het veranderen. En heb je ook een, een uh, Braziliaanse variant op Facebook? Ja, dat is inderdaad ook een beetje, nou nog niet aan het uitsterven... maar het is wel uh, een paar jaar geleden inderdaad uh, ja, gepasseerd door Facebook... en dat is uh, Orkut. En uh, dat was het Braziliaanse hijf dan ook echt. En uh, dat is wat vooral, uh, ja... Ook wel echt door jongeren gebruikt, maar uh, de meeste mensen, zeg maar, ook in mijn omgeving, omdat ze toch internationaal zich willen focussen, gaan op Facebook. Zoals ook uh, in Spanje werd gezegd, want dat is gewoon een internationaal uh, uh, sociaal medium in Orko, Dat is echt alleen voor Brazilianen, zeg maar. Ja, maar ook daar heeft Facebook het dus gewonnen. Wat doe je zelf eigenlijk op Facebook? Ja. Nou, ik, ik zet ook inderdaad elke week braaf dat ik uh, bij Filemon uh, uh, in de radiouitzending zit. Heel goed. En uh, we hebben zelf ook gewoon uh, voor beide hostels een, uh, een Facebookpagina die mensen kunnen lijken. Ja. ja dat, dat doe ik vooral. En ik uh, zeg af en toe uh, dat ik het schandalig vind uh, dat in Brazilië weer uh, hier is corrupt gebeurd of daar is corrupt. Ja. En, dus en ook als persoonlijke dingen maar... van ik heb nieuwe schoenen gekocht of een uh, nieuw lingerie setje of dat soort dingen. Noem maar wat. Nou dat inderdaad net niet. Want de meeste van mijn uh, vrienden zogenaamd, uh, dat zijn uh, wel personeelsleden en klanten. Oh, ja. Dat is weer net uh, probeer. Ik heb ik heb het op een gegeven moment ook opgegeven voor zo, je hebt dan zeg maar je goede vrienden en je hebt vrienden en je hebt kennissen. Oh, ja. Maar ik, uh, ik gaf het een beetje op om zeg maar uh, die onderverdeling te maken. Dan moet je steeds opzetten van uh, ja, wie klik ik nader aan en wie niet. Dus <lacht> ik heb het nu gewoon, ik zet standaard gewoon op wat bewijzen van iedereen mag weten. Yeah. Nou, duidelijk verhaal. Dus ook daar heeft Facebook gewonnen. 3-0 voor Facebook ondertussen ja. al. Ik hoop je snel weer te spreken, Luba. En bedankt voor je verhaal. Graag gedaan. Fijne avond. L fijne avond. Luba Corbet in Brazilië. Dan gaan we nog even uh, aan het eind van dit uur naar Bas. Mijn grote vriend Bas Schutman in Zweden. Goedenacht nogmaals. Goedenacht, Simon. Ja, Facebook is er natuurlijk ook in Zweden, in het hippe Zweden. Uiteraard. Maar eh, ik hoorde dat het in Zweden eh, eh, minder populair aan het worden is. Nou, dat, dat zei ik een beetje in het algemeen. Uh, de, als je kijkt naar de penetratie onder de online population, zoals dat heet. Zeg maar de hoeveelheid gebruikers. Mm -hmm. dan, dan ligt dat hoger dan in Nederland. Uh, in Nederland ligt dat geloof ik rond de 48 procent. Hier is dat rond de, de 57 procent. Dat komt omdat er ook geen alternatief is. Hè? Dus er bestaat niet zoiets als hives. Dus zij hebben gelijk in één keer Facebook aangenomen als het sociale medium. Ja. Uh, maar je ziet... Er zijn zelfs nog weer van 130.000 leden bijgekomen in de afgelopen zes maanden. Maar als je kijkt naar de cijfers qua activiteit... dus hoeveel mensen dus, uh, actief dagelijks gebruik maken... met een aantal handelingen dus die ze doen... Dus status updates, of messages of uh, het uploaden van foto's... Dan, dan neemt dat af. Ja. Dat betekent dat het nog wel groeit als in dat het meer uh, leden krijgt... maar dat uh, de activiteit die op Facebook plaatsvindt in Zweden... eigenlijk minder wordt. En dan denk ik, uh, Zweden is uh, progressief een voorloper. Dat is een teken aan de wand. Nou ja, dat zou kunnen. Uh, ik denk dat het zich gewoon verplaatst. Uh, als ik gewoon kijk naar mezelf en naar de vrienden om me heen... dan heeft uh, Instagram een goed deel overgenomen. Hè. Dat was het, een, een, het medium... Waarbij je gewoon foto's uh, heel snel met elkaar kan delen. Mm -hmm. En waarbij je eigenlijk je sociale omgeving gewoon in, in, in foto's naar je toe komt. En dat was natuurlijk een functie die, die Facebook eigenlijk in eerste instantie had. Um, en aan de andere kant wordt denk ik de, de groepfunctie gewoon veel meer gebruikt. Dus je maakt uh, groepen aan... Uh, binnen je, je totale vriendengroep. En daarbinnen kan je heel makkelijk uh, dingen organiseren. Zoals een ja. planning of een event aanmaken. En dat zijn wel functies die, die heel veel uh, gebruikt worden. En dat zal ook wel blijven. Maar je bent geen, uh, je bent, je bent geen uh, trendwatcher, maar denk je dat over, laten we zeggen, vijf jaar Facebook nog zo populair is als nu? Het, misschien niet zo populair, maar het zal absoluut nog steeds aanwezig zijn. En het heeft natuurlijk bepaalde functies... Eh, die een ander sociaal netwerk moeilijk over kan nemen. Omdat mm -hmm. het gewoon ontzettend veel schaal heeft. Ja. Eh, dus er zijn ontzettend veel mensen aangesloten. En dat heeft natuurlijk een bepaald voordeel. Um, maar ik denk dat het wel minder zou worden... omdat er gewoon andere... Uh, producten bijkomen, zoals een Instagram bijvoorbeeld. Ja. En dat wordt vo volledig overgenomen door, door andere grote groepen. En het staat elkaar ook niet in de weg. En sterker nog natuurlijk, Instagram is gekocht door Facebook. Ja. Uh, dus je ziet dat bepaalde multinationals gewoon uh, in de netwerksector gewoon elkaar overnemen, ja. uh, zodat ze nog steeds dezelfde groepen kunnen bereiken. Bas, we gaan uh, afronden. Ontzettend bedankt uh, voor dit uh, duidelijke verhaal. Bas Schutman in Zweden. We, gaan, uh, we maken ons op voor het tweede uur. Uh, daarin gaan we het hebben over vlees en over de politie. Tot zometeen. De wereld van Philemon.